Uur. Gert Kruk met het nos -journaal. Sinds vanochtend vroeg mogen Spanjaarden de straat weer op om te sporten of te bewegen na een lockdown van 50 dagen. Mensen mogen in groepen de straat op tot 10 uur ochtends voor sporten, daarna zijn ouderen en kinderen aan de buurt. In Spanje volgen de komende tijd meer versoepelingen. Winkels openen volgende week deels weer hun de deuren en ook terrassen mogen voor maximaal 30% open. Mensen kunnen ook weer naar de kapper in Spanje. Het land is met ruim 24.000 doden een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus. Elke week wordt het iets drukker in de Nederlandse winkelstraten, blijkt uit meetgegevens van het onderzoeksbureau Locatus. Begin april lag het aantal bezoekers op zo'n 25% van wat voor de coronacrisis gewoon was. Aan het einde van de maand was dat 40%. Het systeem telt in de tien grootste steden automatisch het aantal passerende mobieltjes. In de meeste winkelstraten is er nog voldoende ruimte om afstand te houden.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM, de lokale zender van Zandvoort. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag u de komende twee uur weer uh, van de nodige muzikale vitaminen voorzien. We begonnen de uitzending met uh, een beroemd nummer van een hele beroemde film, Chariots of Fire, ging u zult zich dan misschien nog herinneren over de Olympische Spelen in Londen voor de oorlog. En uh, het werd gespeeld door Vangelis. Dan heb ik klaarstaan de artiesten van de dag. Artiesten. We hebben het dus over een dame. En wel Treintje Oosterhuis. Treintje Oosterhuis is al jaren bezig in het Nederlandse uh, gebied. Zingt ook Engels trouwens. Uh, en uh, we gaan luisteren naar haar eerste nummer vanochtend. Een Engels nummer, Engelstalig nummer van The Beatles, Blackbird. Blackbird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 Birds singing in it En dat was Treintje Oosterhuis, Blackbird. Toen ik uh, vanochtend uh, hier naar de studio reed, viel het me weer op hoe uitgestorven op dit moment onze mooie badplaats is. En dan te bedenken dat uh, we nu in het eigenlijk geplande Formule 1 weekend zitten. Uh, dan zou het dorp er wel wat anders hebben uitgezien. En uh, was de studio misschien moeilijk te bereiken geweest door alle verkeersstromen. Uh, voor de liefhebbers voor een mooie reportage wil ik even verwijzen naar een uh, prachtig artikel in de Telegraaf op pagina 9 van vanochtend uh, onder de titel Onbedoeld een zee van stilte. <kijkt> een uh, heel interessant artikel uh, over, ons, over ons dorp met uh, interviews met ondernemers en een aantal andere prominenten hier uit deze mooie badplaats. Mocht u hem niet op de mat vinden... zeker uh, aanbevolen om het anders even online te bekijken. Een mooi artikel over onze mooie badplaats. Wat heb ik klaar liggen nu? <tiek> uh, u weet, ik ben ook een uh, liefhebber van het Portugese repertoire. En uh, ik heb uh, nu een nummer klaar liggen van Nancy Vieira. Nancy Vieira is een Kaap Verdi zangeres... Uh, daar waar Portugees wordt gesproken. Maar de muziek is toch een klein beetje anders... dan wat we in Portugal zelf horen. Hoewel ook die elementen terugkomen in de muziek. Maar het is wat gevarieerder. En van haar cd No Ama gaan we luisteren naar Cabo Verde na Corazón. Caverna coração Mó de tentação, Pensamentos a vagar Ilha ilha Tá buscar redenção Pra de graça De um dia Torna a voltar Pra ser praça Caverna coração Mó de tentação, Tá desabrochadinha Som Tá sana. Tá caprichar, mas na partida tá ficar sempre um juramento de regresso. Tá vai um catapai, tenta passar, não tá ficar misso, tá, tá, tá lamenta boa ausência. Tá, ficado, tá vai um catapai, tenta passar, não tá ficar misso, tá, tá consoladinha saudade que coração. Mod in tentação, pensamento sta vagar, ilha a ilha, da buscar redenção, pakken perder graça, de um dia tornen a voltar, passe praça, caber no coração, mod in tentação, da caminhar, da rodar, pannhalo, que sentiment. Da forçote para a distância, minha desejo gravar. Com incerteza Tava um cartapai. tenta -te passar, Não ta ficando só. Da lamentar. Boa ausência, Tava um cartapai. tenta -te passar, Não ta ficando Da consoladinha -te saudade. Tava um cartapai. tenta -te passar. Tanta en da lamentar tan lenta voces ya estaba y un tenta pasar mi da consoladinha so Coração, mó de intentação. Pensamento, se dá vagar, ilha a ilha. Taves com a redenção, para cá perder graça. De um dia, torna a voltar, passe praça. Tava aí um cartaz, o tempo tá, tá passando. Não tá ficando em som, tá lamentando a ausência. Tava aí um cartaz, Tenta passar, tenta a mi son, ta consoladiña so dañi, lavaje un catavai, tenta passar, tenta a mi son, ta lamenta mo conciencia, tava i un tenta passar, tenta a mi son, ta consoladiña ta so En dat was de Kaapverdische zangeres Nancy Vieira. Een tijd geleden had ik het genoegen om Graceland te bezoeken. Het woonhuis van Elvis Presley. Uh, helemaal origineel gehouden. Het leek net of je terugging inderdaad in de jaren zestig... qua aankleding van binnen en dergelijke. Maar toch wel een interessante uh, ervaring om te kijken en te beleven... Hoe de King in die tijd leefde. We gaan naar hem luisteren en wel met het nummer Suspicious Minds. I'm oh. not En dat was Good Old Elvis Presley, Suspicious Minds. Een uh, tijdje geleden draaide ik in deze uitzending een Frans nummer van Patrick Bruel. Je te le dit quand même. En ik heb nu klaarstaan een Nederlandse versie van dat nummer met als titel van jou. En het wordt gezongen door Xander de Buissanier.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 Zonder jou kan ik niet verder gaan. Jij bent toch het hart van mijn bestaan. Er is iemand in het leven waar ik steeds opnieuw van ga. Van jou. Van jou. En dat was uh, Sander de Bisonnier. Met zijn <coughs> interpretatie van het Franse nummer Je te le dit quand même. Even een jump over de oceaan. En dan komen we aan in New York. Sting, Englishman in New York. I don't drink coffee, I take tea, my dear I like my toast and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 Dat was Sting. Inmiddels uh, heb ik Jelmer aan de telefoon. Goedemorgen Jelmer. Goedemorgen, hallo. Hi. Uh, Jelmer, Fijn, wat je? heb je voor nieuws voor ons vandaag? Ja, ik heb drie items. Dus uh, ik zal maar meteen beginnen met het eerste. Uh, de strandhuisjes mogen, uh, zijn, zijn binnenkort weer toegestaan, maar onder strikte voorwaarden. De voorzitter van de Veiligheidsregio, Marianne Schuurman. Heeft vrijdag 1 mei besloten, na overleg met de burgemeesters van de kustgemeenten Zandvoort, Bloemendaal, uh, Velse en Beverwijk, om verenigingen van eigenaren van strandhuisjes onder strikte voorwaarden ontheffing te verlenen voor het opbouwen van hun strandhuisjes? Zo wordt grote drukte op de stranden voorkomen op het moment dat de maatregelen eventueel in de toekomst worden versoepeld. En daarnaast is besloten om eigenaren van strandhuisjes met eigen vaste sanitaire. Sanitair onder strikte voorwaarden ontheffing te verlenen om uh, hun huisjes weer op te bouwen. De verenigingen van eigenaren moeten een protocol indienen bij de betrokken gemeente om in aanmerking te komen voor deze ontheffing. In het protocol moet duidelijk worden gemaakt hoe ze de landelijke maatregelen uh, waarborgen. Denk hierbij onder andere aan het in acht nemen van de anderhalve meter afstand uh, en het toezicht op de reeds opgewaarde huisjes en het verbod op samenkomsten. Ook moeten afspraken gemaakt worden over de handhaving van deze voorwaarden. Eigenaren van de strandhuizen zonder vaste sanitaire voorzieningen komen op dit moment nog niet in aanmerking voor de ontheffing. Omdat nog een landelijk verbod geldt voor gebruik van gedeelde sanitaire voorzieningen in verband met het besmettingsgevaar. Uh, dan het volgende. Het Zandwoord Museum heeft uh, verschillende activiteiten voor kinderen georganiseerd voor in deze meivakantie. Zo hebben ze uh, een tekenfilmpje online gezet, Kees de Muis zoekt een huis. Deze kunnen kinderen bekijken op de website van het Zandvoort Museum en tussendoor kunnen ze dan enkele kleurplaten maken. Deze kunnen zij ook inleveren bij het uh, Zandvoort Museum en de tekeningen worden dan in het museum opgehangen. Ook kun je via de virtuele 3D tour die onlangs online is gezet door het museum vragen beantwoorden over de tentoonstelling van de Formule 1. Op de website van het Zandvoort Museum staat meer informatie over deze en andere activiteiten. Dan als laatste, uh, het herdenken van oorlogsslachtoffers op 4 mei zou dit jaar in aangepaste vorm plaatsvinden. Iedereen wordt opgeroepen om huis te herdenken en niet de straat op te gaan of een monument te bezoeken. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft het daarom mogelijk gemaakt om virtueel een bloem te leggen. ...of een echt bosje tulpen neer te leggen bij de 3.900 monumenten in heel Nederland. Hoe het werkt, uh, uh, dat staat op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Uh, even kijken en dan kunt u uh, een bosje bloemen of tulpen, uh, dus virtueel, uh, die kunt u kopen... ...en dan wordt het, uh, worden ze door heel Nederland neergelegd door uh, de organisatie... En op deze manier, zegt de organisatie, kan iedereen stilstaan bij de oorlogsslachtoffers in, uh, in hun omgeving, zonder een bezoek te brengen aan een monument. En brengen, brengen, brengen we bloemen en herdenken op een bijzondere manier samen, zegt het comité. Nou, dat was het. Dat was alweer de laatste. Oké, okay, Jelmer. Nou, uh, dankjewel weer voor deze, voor deze tips. Uh, 4 ja. mei, uh, belangrijke dag. Uh, we, we gaan hier in deze uitzending uh, daar ook ruim aandacht aan besteden. Dat uh, programma mag ik ook presenteren en dat geldt natuurlijk ook voor 5 mei. En je had het nog even over ja. de Grand Prix. Uh, morgen, uh, vlak na het nieuws van 11 uur, heb ik een uh, interview uh, met het Zandvoorts Museum om uh, wat nader te horen over... De virtuele wijze waarop we de tentoonstelling kunnen bekijken. Dus daar kijk oh, ik ja. ook vast naar uit. Uh, ik bel jou morgen weer rond half elf. Is dat oké? Okay? Ja, helemaal goed. Oké, okay, wens ik je nog een prettige zaterdag en bedankt. Ja, jij ook. Oké, okay, ja. bye. En dames en heren, dan... Gaan we... Daar rinkelt er nog wat. Zo. Eh... Uh, dan gaan we nu door met uh, het programma. En ik heb weer een nummer klaarstaan van de artiesten van de dag. Treintje Oosterhuis. En wel... I'll never fall in love again.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 Chatter was dit oorspronkelijk een uh, nummer, als ik me goed herinner... van de Anita Kerr-singers? Maar uh, dat weet ik niet helemaal zeker meer. Uh, we gaan door met uh, een wel heel bekende melodie. Ik zou wel eens willen weten... Ooit beroemd gemaakt door Jules de Korte en daarna door heel veel anderen gezongen. Maar ik heb een Franse versie klaar liggen van dit uh, beroemde nummer van Jules. En wel, en wel uh, in dit geval gezongen door Philippe Elan onder de titel Dis moi pourquoi. Dites-moi pourquoi les montagnes ont des sommets si élevés Est-ce pour ramasser la neige ou pour les vallons qu'elles protègent Ou est-ce parce que les cieux sont sur elles fondés qu'elles sont toujours si élevées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 Pourquoi dans laatste jaren, les gens me de si là Est-ce de laatste comme des bêtes jaren, de de laatste jaren, de laatste jaren, de laatste jaren, de laatste jaren, de laatste jaren, de laatste jaren, de En dat was Philippe Elan. We gaan door met Huub van der Lubbe. Met het nummer Ze is een vrouw van de cd Simpel Verlangen. Als je denkt haar te begrijpen, zit je er verschrikkelijk naast...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 En gewoon vindt ze maar wiert Ze wil graag met jou bepraat Waar jij die andere vrouw van kent Alles heeft ze in de gaten Alles waar jij blind voor bent Ze is een vrouw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 van Binnenvoelt wat ze wil, dat weet ze niet altijd, maar wel precies hoe zij het voelt.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 Is een vrouw. Prachtig nummer van Huub. Uh, we gaan door met weer even iets totaal anders. Een gouden oude van de Beatles. Strawberry Fields Forever. Let me take you down. Nothing to get hung about, strawberry feels forever The Beatles. Een aantal jaar geleden zag ik de uh, musical Bombay Dreams. En Bombay Dreams, die musical, ging over een jongen die in de slums van Bombay, Mumbai, in India woont en die grote dromen heeft om uh, in Bollywood uh, een grote ster te worden. En een x-aantal jaren later uh, kwam er die gigantische bioscoop, heet uh, Slumdog Millionaire. Hetzelfde thema, maar dan ging het over een uh, tv-quiz... waar een jongen uit de slums uh, steeds uh, grotere geldprijzen won. Maar terug naar deze musical. Het is prachtige muziek, moet ik zeggen. Ik heb toen in dat tijd ook uh, een cd daarvan gekocht. Uh, de muziek is gecomponeerd door iemand die wij hier in Europa niet zo goed kennen... door A.R. Rahman, een uh, Indiase uh, componist en producer. En de musical die werd, uh, en dat is toch wel een teken ook van kwaliteit... Uh, mede geproduceerd door Andrew Lloyd Webber. De grote Engelse componist van ontelbare musicals. Uit deze musical Bombay Dreams gaan we nu luisteren... naar het nummer The Journey Home, gezongen door Raza Jaffrey. ...was The Journey Home. Ik hoop dat u het een interessant nummer vond... ...met de mix tussen gewoon westerse muziek... ...en ook uh, allerlei Indiaanse invloeden... ...met name de fluit. We zijn alweer aan het laatste nummer van het eerste uur toe... ...en ik heb hier klaarstaan een nummer van... ...een van mijn favoriete Amerikaanse zangers... ...Eric Clapton. En velen van u kennen natuurlijk het uh, trieste verhaal dat in zijn appartement in New York... zijn vierjarig zoontje door een noodlottig ongeluk... uit het raam viel en overleed. En naar aanleiding daarvan heeft hij dat wereldberoemde nummer geschreven. Tears in Heaven. Yeah.